Met het NOS -journaal. De laatste verdachte verzocht door het Joegoslavië-tribunaal is opgepakt. Het is de Servische Kroaat Goran Hadjic. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Kroatië van 1991 tot 1995. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie verwelkomt de arrestatie. Volledige medewerking aan het tribunaal is de belangrijkste voorwaarde... voor eventuele toetreding van Servië tot de EU. Bruno Bruins wordt de nieuwe topman van uitkeringsinstantie UWV. De VVDR volgt Joop Lindhorts op die het UWV zeven jaar heeft geleid. Bruins was staatssecretaris van onderwijs in het kabinet Balkenende 3 en wethouder van verkeer in de gemeente Den Haag. Hij is nu nog lid van de raad van bestuur van vervoersbedrijf Connection.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 In München is de Boeing 737 van de Thaise kroonprins vrijgegeven, nadat een bankgarantie is afgegeven. Het toestel werd vorige week aan de ketting gelegd, toen een Duits bouwbedrijf beslag op het toestel liet leggen. Het bedrijf dat failliet is gegaan, eist 30 miljoen van de Thaise overheid voor de aanleg van een tolweg. Dus een bankgarantie van 20 miljoen afgegeven. Het vliegtuig is van de prins zelf, niet van de Thaise overheid. Het weer af en toe zon en er staan hier daar buien met kans op onweer. Het is ongeveer 20 graden. Morgen vrij veel bewolking met opnieuw buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij de Alfred een Rode Reis 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Een aanrijding op de A16 Breda Rotterdam bij Doordrecht Centrum 2 kilometer. De N207 Gouda Lisse is in beide richtingen dicht bij Alphen aan de Rijn. Daar staat de brug open, die gaat niet meer dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 Dit is de zomer van ZFN. Zoom <laughs> Van Alexis Jordan En die heet Good Girl En daarvoor de Chumbawamba en Tup Tumbing En wat de naam Chumbawamba eigenlijk betekent Weet niemand Daar hebben de bandleden nooit echt een heel duidelijk antwoord uh, voor gehad Meestal zeggen zij zelf Ondanks de vele speculaties Dat Chumbawamba eigenlijk niets betekent Goedemiddag Je luistert naar uh, ZFM Zandvoort De lunchshow voor deze woensdag 20 juli 2011 Met het nieuws van vandaag de laatste voortvluchtige die wordt gezocht door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, de voormalige Kroatische Servische leider Goran Hatzis is gearresteerd. Hatzis, uh, 53 jaar, was begin jaren 90 de president van de Kroatische Serviërs. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de misdaden tijdens de verdrijving van de etnische Kroaten uit het deel van Kroatië, dat de Serviërs zelf voor zich opeisten. En een 23-jarige bouwvakker is dinsdagochtend in Den Haag zo'n 30 meter naar beneden gevallen. De man uit Rokanje viel tijdens het opbouwen van een stijger aan de bocht van Guinea. Uh, hij liep diverse bordbreuken op en inwendige verwondingen, meldt de politie, maar hij heeft het dus wel overleefd. En Philips verhoogt de prijzen van uh, zijn gloeilampen flink. Het bedrijf meldt leverancier nieuwe prijzen die voor bepaalde lampen 15 tot 25 procent hoger zijn. Philips kon dinsdag nog geen prijzen noemen voor de Nederlandse markt. De oorzaak van de prijsvolging zijn de gestegen grondkosten voor bijvoorbeeld fosfor, een bestanddeel voor TL-verlichting. Met vandaag, 20 juli 1980, Joop Soetemelk wint de Tour de France. Henny Kuiper eindigt als tweede. Met vandaag in 1920, voetbalclub Herenveen wordt opgericht. En met vandaag in 1976, de Amerikaanse Viking 1 landt als eerste ruimtevoertuig op de Mars. Wat gaan we vandaag doen? We gaan bellen met Nick van Haarlem Night Skate. Het is een skateavond waarbij je heel Haarlem ziet. Natuurlijk het fragment van de dag. En zo meteen het lunchrecept van de dag. Het ZFM weerbericht vandaag aan de kust vrij zonnig in de loop van de middag wat bewolking. Weinig wind, maximaal temperatuur in Zandvoort rond de 20 graden. Morgen wolken verder met wat zon en een kans op een bui. Matig noordelijk, westelijke wind, maximaal temperatuur in Zandvoort 20 graden. It doesn't take a scientist to understand what's going on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 Vlieg Eagle Eye Cherry. En zijn enige hit. Safe tonight! Zometeen is het tijd voor het lunchrecept van de dag. Met vandaag een hele makkelijke, maar ook een hele lekkere. Ben je nou benieuwd wat, wat het is? Je hoort het zo meteen Bluff. Dit is beter. Het is er weer tijd voor een lekker recept om de lunch mee te beginnen met vandaag de sandwich eiersalade. Naar de ingrediënten wat heb je nodig? Je hebt vier eieren nodig, twee eetlepels mayonaise met yoghurt, twee theelepels grove mosterd, acht sneetjes Ellinson brood, één theelepel paprikapoeder, twee tomaten in plakjes. Het bereiden: kook de eieren in acht minuten hard. Laat ze schrikken onder de koud stromend water. Pelsen en snijd ze in kleine stukjes. Meng de eieren met mayonaise en de mosterd en breng op smaak met peper en zout. Bestrijk vier sneetjes brood, royaal met eiersladen. Bestrooi het met paprikapoeder en verdeel de tomaten erover. Leg de resterende sneetjes brood erop en snijd diagonaal naar midden. Maar Rudy, ik heb het nu gemist. Ik heb geen papier niks bij de hand. Geen probleem, ik doe het nog een keer. Ingrediënten van de lekkere sandwich-eiersalade. Vier eieren. Twee eetlepels mayonaise met yoghurt. Twee theelepels grove mosterd. Acht sneetjes Ellenson brood, 1 theelepel paprikapoeder mild. En twee tomaten in plakjes. Kook de eieren in acht minuten hard. Laat ze schrikken onder koud stromend water. Pel ze en snijd ze in kleine stukjes. Meng de eieren met mayonaise en de mosterd en breng ze op smaak met peper en zout. Bestrijk vier sneetjes brood royaal met eiersalade. Bestrooi het met paprika poeder en verdeel de tomaten erover. Leg de resterende sneetjes brood erop en snijd diagonaal door midden. Dit is aangevraagd via 033-573-1969. Dit is Vanessa Carlton in 1000 Miles. Make them way downtown. Wow. Fast faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way, making a way. I still need you I still miss you Natuurlijk is er weer nieuws over Anouk. Ze overweegt na om te stoppen. Ja, ze zegt ja, echt. Als mijn platenmaatschappij niet af en toe op mijn verplichtingen wijst, zou ik geen album meer maken. Mijn afscheid komt steeds dichterbij. Ik merk dat ik niet meer zo nodig moet. En als dat is omgeslagen in niet willen, dan kap ik er gewoon mee. Anouk hoorde je een I'm a cliché. Gisteren is de, de, de vierdaagse van Nijmegen begonnen. Zo'n 40.000 lopers beginnen, beginnen woensdag vandaag dus aan de tweede dag van de Vierdaagse. Na alle waarschijnlijk kunnen zij zeker het eerste deel van de dag onder droge omstandigheden lopen. Het KNMI uh, verwacht pas later op de dag een regenbui. De temperatuur komt uh, naar verwachting uit op zo'n 23 graden. En daar is er een verslaggever van uh, Omroep Gelderland. Die loopt mee, ongetraind. En die kwam gisteren binnen. Na de eerste dag, na nou ongeveer uh, 40 kilometer gelopen te hebben... En hij kwam zo binnen, een klein stukje ervan. Heel even terugkomen op die collega van mij, ja. Martijn de Graaf, die zojuist hier snikkend, werkelijk waar, met tranen in zijn ogen, is binnengekomen op tijd. Maar hij zit er volledig doorheen. Martijn, hoe gaat het? Ja, heel slecht. <laughs> ik voel niks. Mijn, mijn tenen die bloed, mijn, die bloed, ik, ik, mijn kuiten die zijn verkrampd. Mijn enkels, mijn scheen, doet ze mijn, mijn liezen. <laughs> Ik zit een hele stuk. <laughs> Martijn de Graaf. Hij is van Omroep, uh, omroep Gelderland. En we gaan hem... Uh, ja, ik ga hem straks helemaal laten horen, dat interview. Het is misschien een beetje zielig, maar ik lach me wel kapot. Pot, je kan ook een beetje overdrijven. En hij moet nog drie dagen. Dus uh, ik, ben verwacht, ik ben verwacht weer uh, vandaag, eind van de middag, weer een nieuw interview. Deze plaat draaide ik gisteren en hij viel enorm goed. Dus waarom draai ik hem vandaag niet? De Franse Ben, Lonkel Sol. En dit is het heerlijke, het zomerse I Don't Wanna Waste. Y'all believe in proof I can be changed. Cause me for love was just a game. But how did you do? I can't explain You're the one who lived the greatest thing Wherever you are, I wanna be Toch een lekkere plaat Plaat uit 1991 En als je de zon hier ziet schijnen in Zandvoort En je draait dit nummer is natuurlijk heerlijk Simpelwet worden je En Stars Zometeen gaan wij bellen met Niek Schaap Hij is van Haarlem Nightskate Wat het inhoudt hoor je zometeen ...bij de lunchshow op ZFM. De samenwerking die is ontstaan... tijdens de Voice of America. Beiden waren ze de juryleden. En dachten ze, nou leuk, gaan we samen een liedje maken. En het wordt nog een hit ook. Maroon 5. Christina Aculeira. En Moves Like Jagger. We gaan even door met het volgende, want uh, Haarlem Nightskate. Skaten op een avond, dat is toch helemaal te gek. Aan de telefoon heb ik Niek, Scha uh, Scha uh, Niek Schaap, sorry. hij is van Nightskate Haarlem. Niek, goedemiddag. Goedemiddag. Geloof. Allereerst, wat is Haarlem Nightskate nou precies in? Ja, Haarlem Nightskate is een, uh, een sociaal gebeuren, het is geen wedstrijd. We gaan, uh, het is de bedoeling, uh, ja, iedereen kan er ook, trouwens ook aan meedoen, het is gratis. Je kan je vroeger bij de start en dan kan je met ons uh, onder begeleiding over de openbare weg skaten. Oké, okay, en hoe lang bestaat het dan? Want het, volgens mij uh, is het al een tijdje toch? Ja, de eerste editie van Nightkate was in mei 2000, dus we bestaan al zo'n twaalf uh, jaar. Oké, okay, oh, dat is al best wel lang. Ja. En wat maak je allemaal mee van skateavond? Want hoe lang skaten jullie in totaal? Nou, het begint altijd om 8 uur en om uh, 10 uur is afgelopen. Skaten in tussentijd uh, zo'n twintig kilometer. Oké. Okay. Dus er is een ietsje meer. En tussendoor uh, is er pauze. Hebben we hebben een pauzeplek. Uh, meestal op een leuke plek. En uh, ja, dan kunnen uh, kun deelnemers een drankje drinken of even bijkomen. En dan uh, de volgende tweede helft weer, uh, weer aanvangen. Ja, ja. En wat, en wat maak je allemaal mee op zo'n skateafel? Heb je bijvoorbeeld weer iets aparts meegemaakt? Of iets wat je niet zal vergeten? Ja, wat je meemaakt is dat je ja, skaten plaatsen waar je als je zelf denkt van ik ga een aantal skaten, dat je daar gewoon niet komt. Ja, ja. Wij, uh, wij rijden met een gemeentelijke vergunning en onder begeleiding van uh, politie Kinnemland en de verkeersregelaars die Oké, okay. ja, dus het hele terrein is eigenlijk afgezet of de hele route is eigenlijk helemaal afgezet voor de skaters? Ja. ja Oké, okay, te gek. Moet je nou ervaring hebben in skaten? Ja, het is wel handig als je goed kan remmen en om kan gaan met verschillende wegsoorten. Ja, ja. Ik heb, uh, in, ja we kunnen op onze route niet altijd garanderen. We probeer het altijd wel zoveel mogelijk te vermijden, maar uh, ja. Ja, er zijn altijd nog wel stukken met klinkers. Dus daar moet je goed mee kunnen omgaan. En uh, ja, als dat helemaal lukt, dan, uh, ja, dan kun je gewoon mee. Komt het wel goed. Is het nou mogelijk om daar nou met iets anders mee te doen? Bijvoorbeeld een step of zo? Nee, we hebben. Uh, en steppen, uh, skateboards en dat zijn allemaal losse attributen. En als deelnemers daarmee mee zouden doen en dan uh, door het peloton komen en ze, gaan, uh, ze vallen per ongeluk. Tenminste, dan is het een soort los projectiel uh, die dan ja, ja. Uh, andere. Dus het is echt de bedoeling dat je op skates rolls gaat of killers meedoet. Oké, okay. nou ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben wel geïnteresseerd en hoe kan ik me inschrijven? Of hoe kan ik meedoen? Dat is het leuke, je hoeft je helemaal niet in te schrijven, je hoeft je ook niet van tevoren aan te melden. Het kan natuurlijk wel via onze Facebook event pagina. Oké, okay, en, wat, en wat is dat? Even dat je uh, onze Facebook pagina dat je aan kan geven dat je erbij bent. Maar dat is meer voor andere deelnemers om te zien. Nee, hey, uh, hij gaat ook en ik ben er ook. En hoe heet die pagina? Uh, dat is uh, facebook.com en slash, uh, okay. dan slash Oké. Maar vanaf onze website hrmnightkid.nl kan je daar ook naartoe doorlinken. Oké, okay, helemaal duidelijk. Nou, Nick, dankjewel. Ja. Echt te gek en um, ja, wie weet doe ik een keer mee, lijkt me leuk. Ja, de Ni is dus niet noodzakelijk hoor, je kan je gewoon uh, ja, rond kwart voor achter uh, bij de startplaats uh, ja, kan je aangeven, dit, of dit. Dan, dan kom je gewoon naartoe en dan kan je dus gewoon met ons mee Oké, okay, dus je komt gewoon, uh, je komt gewoon uh, naar die plek toe waar jullie allemaal gaan afspreken, ik neem aan dat het op www.harlemnightskate.nl staat waar jullie uh, afspreken of is dat altijd een vaste plek? Nou, het is uh, niet altijd een vaste plek, maar meestal vertrekken we vanaf de IJsbaan in Haarlem. Ja. Dat doen we ook uh, woensdag 27 juli. Dus, uh, Oké. Okay. Volgende week woensdag 27 juli vanaf de IJsbaan in Haarlem. Nick, dankjewel. Graag gedaan. En uh, succes nog met Haarlem Nightskate. Ja, dankjewel. <laughs> Yo, Lenny Kravitz. 17 oktober staat hij in Ahoy in Rotterdam. Kaarten zijn natuurlijk nog te bestellen. Het is nog niet uitverkocht, maar wees je snel blij, want hij is natuurlijk uh, erg populair. American Woman hoorde je. Zometeen het tweede uur van de lunch hier op ZFM Sanford, ZFM in de middag. En uh, natuurlijk straks het hele interview met Martijn de Graaf. Heb je het gemist, Martijn is van Omroep Gelderland. En hij uh, loopt mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren was de eerste dag en zo kwam hij binnen. Heel even terugkomen op die collega van mij, ja. Martijn de Graaf, die zojuist hier snikkend werkelijk waar, met tranen in zijn ogen, is binnengekomen op tijd. Maar hij zit er volledig doorheen, Martijn. Hoe gaat het? Ja, heel slecht. <laughs> ik, ik voel niks. Met mijn, mijn tenen die bloedt, mijn, bloed. mijn kuiten die zijn verkrampt, mijn enkels, mijn schemen, doet zeer en mijn, mijn lizen. Hele... <laughs> Martijn Bakker straks het hele interview met hem. En uh, het is misschien een beetje zielig, maar ik moest er wel enorm lachen. Twee uur meer erover. Ook het cabaretfragment van de dag. Nieuwe muziek nu, de plaat die ik elke dag draai en populairder moet worden. Back Raiders, dit is Sunlight. Hold tight,